En uh, ik weet al heel veel van jou. Zaterdagnacht om 12 uur in de overnachting. Oud-correspondent in Duitsland, Margriet Bransma. Radio 1. Zaterdagnacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten. 1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Excuses Egyptische premier voor geweld van gisteren en vannacht. Zaak Bagrami-Rozentaal had geen contact met Iraanse ambtgenoot. En Verhagen praat in Groningen over CO2-opslag. Vandaag flinke zonnige periode. Het wordt 5 tot 7 graden. Vannacht en morgen, overdag, krijgen we onstuimig herfstweer... met regen en een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt morgen op naar 8 of 9 graden. De Egyptische premier heeft zijn excuses aangeboden... voor het geweld bij de protesten van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker vijf doden en honderden gewonden. Op dit moment worden pro- en anti-Mubarak-demonstranten... uit elkaar gehouden door het leger. En correspondent Handjaap Melissen van de Wereldomroep is in Cairo. Handjaap, hoe is de situatie op dat plein momenteel? Heb je er zicht op? Er zijn, nou, ik zou zien, meer uh, anti-Mubarak-demonstranten gekomen... Uh, maar ja, ze staan in een soort bufferzone, althans. Er is een bufferzone die hen scheidt van uh, de pro mubarak gangers Maar dat is eigenlijk maar aan één kant van dat plein. Want het plein heeft al zes of tien wegen die daarop uitkomen. En uh, ja, ook Mubarak, mensen verspreiden zich over de rest van die wegen. En proberen daar op een of andere manier binnen te komen of ze kijken of ze met genoeg mensen zijn om dat te doen. En het is op een gegeven moment het heel erg onduidelijk voor mij om te zien wie nu voor of tegen is. En je merkt ook als je met mensen praat op straat dat men bang is geworden uh, wat ze gaan zeggen. Want ze weten dus niet goed of ze nou tussen uh, mensen zijn die tegen en Mubarak hier op straat zich begeven omdat er mensen zijn die, die komen om bellen te maken en die voor Mubarak zijn. De indruk bestaat dat het gevaarlijker wordt. Is dat ook wat jij op straat merkt? Ja. Het is in ieder geval voor uh, westerse journalisten gewoon gevaarlijk. En, uh, ik heb nog in een hoop gebieden op deze aarde gewerkt... In, in, in gewelddadige situaties. Maar meestal is dat veel beter te doen dan het zou lijken in Nederland. Maar dan ben je meestal niet zelf doelwit. Maar hier wordt bewust gezocht naar westerse journalisten... om ze in elkaar te slaan of in ieder geval weg te schoppen ergens. Uh, en dat is natuurlijk dus ook al gebeurd. Ik ben zelf al een paar keer lastig gevallen. En ik blijf nu iets grotere kringen omheen steeds. Of als ik al vermoed dat het maar mijn kant op komt, dan, dan stap ik in de steeg en dan loop ik weer naar een andere plek. Maar ja, dat maakt het wel ontzettend lastig om je werk op een normale manier te doen. Wat zijn die demonstranten in het kort gezicht nog van plan om te doen nu? Ja, uh, die blijven staan en uh, tot Mubarak weg is, dat zeggen ze. En ja. Wat ik nu hoor, van, ik heb een aantal mensen die, die pro mubarak zijn gesproken. Die zeggen van, ja, we gaan, uh, het lijkt wel alsof we ons nu teruggetrokken hebben. Een beetje wat verder, door die bufferzone ook. Maar uh, vandaag is ook niet de dag om dit te doen. We gaan morgen, vrijdag, net zoals vorige week uh, de ellende begon. Uh, gaan wij nu zorgen dat die ellende aflandt. En dan vegen we dat plein uh, schoon. En ja, de vraag is of dat gaat gebeuren. Het leger staat daar natuurlijk ook. Het dus is heel belangrijk wat dat gaat doen. Als er een hele grote en welwaardige stroom door komt... Uh, tot nu toe heeft het leger zich opgesteld als een uh, uitsmijter van een kroeg... die tussen twee ze moet komen. Maar ze eigenlijk ook allebei later wel weer terug wil zien in die kroeg. Dus ja, dan doe je het een beetje voorzichtig. Ja, houd in de gaten en doe inderdaad voorzichtig. Hans-Jaap Medessen in Cairo. En premier Rutte is bezorgd over de situatie in Egypte. Dat zei hij voor een debat in de Tweede Kamer... waar over de Nederlandse opstelling richting Egypte wordt gesproken. Rutte reageert op berichten over aangevallen journalisten. U bedoelt dat een collega van u daar uh, lijkt uh, uh, op een vreselijke manier uh, behandeld te zijn? Dat is natuurlijk uitermate ernstig. Je blijft gewoon met je tengels van journalisten af. Wat kunt u behalve deze uitspraak doen, uh, doen daaraan? Kunt u contact zoeken met de Egyptische autoriteiten hierover? Nou, we gaan niet nu een vergat sturen, als u dat bedoelt. Uh, we zullen echt hier langs diplomatieke kanalen alle druk moeten zetten op de Egyptenaren... om ervoor te zorgen dat zij begrijpen dat dit een, een voor ons volstrekt onaanvaardbare uh, gang van zaken is. Uh, en daarvoor gebruiken we alle kanalen die ons uh, ten dienste staan. Daar kunt u verzekerd van zijn. En daar zal ook dadelijk mijn collega van Buitenlandse Zaken... in het debat uh, het een en ander over zeggen. De uh, Vereniging van Journalisten die zegt... wij raden aan om niet naar Egypte te gaan als journalist. Uh, sluiten ze zich aan bij die oproep? Ja goed, wij hebben natuurlijk als Nederlandse regering al gezegd... Uh, uh, wees heel voorzichtig met reizen naar of vanuit Egypte. Aan de andere kant, ja, journalisten, dat begrijp ik heel goed. Ik herinner mij Kate Edy, de BBC-journalist... die als laatste op het plein van de Hemelse Vrede stond in juni 1989... Het is uh, uw, u en uw collega's eigen om natuurlijk in dit soort uitermate gevaarlijke situaties uw werk te willen doen. En dat respecteer ik enorm. Uh, maar als je ziet hoe de situatie zich daar ontwikkelt... dan begrijp ik ook goed dat uw beroepsvereniging zegt... hier past maximale voorzichtigheid. Maakt u zich zorgen over de recente ontwikkelingen... dat er nu dus inderdaad ook Nederlanders bij dat conflict betrokken zijn? Het is ook niet meer vreedzaam. Nee, als je, als je kijkt uh, sinds uh, gisteravond... moet je vaststellen natuurlijk dat de situatie in Egypte van een... Ja, waar het nog eh, eh, enigszins vreedzaam leek te verlopen... langzamerhand aan het ontaarden is in, in, een, eh, in een soort vreselijke veldslag... letterlijk gisteren op dat plein hè, waar, het, eh, waar het zich afspeelde, maar ook in andere steden. Eh, die ontwikkelingen gaan heel snel. Het is voor mij eh, gevaarlijk om nu eh, daar allemaal conclusies aan te verbinden... maar ik zie ook de beelden. Wij krijgen ook onze berichten natuurlijk uit eh, onze post in eh, Cairo... Uh, en dat is, maakt allemaal niet vrolijk. Dat betekent dat dat u ook een andere opstelling gaat kiezen. Want eerst zei u, nou, we moeten ordentelijk, rustig een uh, regime-change uh, aangaan. Uh, is dat van nu veranderd? Ik, ik weet niet waar u vandaan had dat wij dat rustig willen. We willen het wel ordentelijk. Het heeft geen zin uh, om nu als eerste land in de wereld uh, te eisen... dat Mubarak onmiddellijk vertrekt. Uh, omdat dat zou betekenen dat je dat land ook, uh, uh, laten we zeggen... in een chaos stort in de zin van er is dan geen duidelijke leiding. Dus wat je moet doen is er op aandringen als Westerse Wereld... dat daar uh, een brede uh, overgangsregering wordt gevormd... Uh, en dat die vrije verkiezingen uitschrijft. Uh, en daar zetten we op in. Premier, je verwacht dat de Europese Unie de komende dagen... op een top het eens zal worden over de opstelling richting Egypte. Marcel Bril in gesprek met Mark Rutte. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn tienduizenden aanhangers en tegenstanders van president Abdullah Saleh de straat opgegaan. Tegenstanders van het regime kondigden al aan dat vandaag de dag van de woede zou worden. Aanhangers en tegenstanders staan op verschillende plaatsen in Sanaa. De tegenstanders willen een andere president, ze willen politieke hervormingen, ze willen lagere voedselprijzen. En gisteren maakte president Abdullah Saleh bekend... dat hij zich in 2013 niet meer verkiesbaar stelt. Hij beloofde verder dat hij de macht ook niet zal overdragen aan zijn zoon. Maar voor de oppositie in Jemen zijn die beloften niet voldoende. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft geen contact gehad met zijn Iraanse collega... over de zaak van de Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami. Dat schrijft Rosenthal in een brief aan de Tweede Kamer. Achrami werd vorige week opgehangen. En Rosenthal schrijft dat hij niet aan het benaderen van de Iraanse minister is toegekomen... omdat hij door de autoriteiten in Teheran is misleid over het verloop van de rechtszaak. En daarom is er ook geen contact gezocht met functionarissen hoger dan de minister. Wel werd de Iraanse ambassadeur in Nederland op het matje geroepen. Sarah Bagrami werd er dood veroordeeld voor drugshandel en drugsbezit. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de zaak. En daarbij gaat het vooral over de vraag of Rosenthal genoeg gedaan heeft om de executie te voorkomen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het worden op 2 maart cruciale provinciale statenverkiezingen. Als die verkiezingen geen meerderheid in de Eerste Kamer opleveren voor VVD, CDA en PVV... dan krijgt het kabinet Rutte het wel heel erg moeilijk. Met die boodschap gaat de VVD de campagne in voor de Provinciale Statenverkiezingen. Luc Hermans, lijsttrekker van de VVD voor de Eerste Kamer... zegt in een interview met de NOS dat het goed functioneren van het kabinet Rutte... op het spel staat in maart. Iedereen kijkt op 2 maart naar de vraag... wat betekent dat voor het kabinet en de meerderheid van het kabinet... met de gedoogsteun van de PVV in de Eerste Kamer. En wat betekent het voor het kabinet als die meerderheid er niet komt? Dan wordt het lastig regeren. Ik zou het niet willen zeggen onmogelijk, maar het wordt wel heel erg lastig. En dat je dus een aantal stevige maatregelen die het kabinet moet nemen. We zijn tenslotte heel veel armer geworden in Nederland. Hè, met die crisis die we hebben gehad. 6% zijn we teruggegaan. Dat is ongeveer 36 miljard. Nou, als je daar 18 miljard van wil bezuinigen, omdat dat de overheidsuitgaven betreft. Ja, dan moet je echt flink terug. En je ziet nu gewoon dat de oppositie op een heleboel punten gewoon weigert eraan mee te werken. En daardoor dus ook gewoon een meerderheid zal moeten komen om dat plan door te kunnen gaan voeren. Zegt u eigenlijk dat als die meerderheid er niet komt, of in, in de loop van mei, hè, want dan wordt de Eerste Kamer gekozen, dat het kabinet Rutte dan eigenlijk vleugellam is? Het wordt heel erg moeilijk. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat de premier in staat is om ook op hele moeilijke dossiers een meerderheid te halen. Maar ik denk dat je uiteindelijk op het gebied van de financiële economische politiek dan geen meerderheid meer kunt krijgen voor heel vergaande maatregelen die noodzakelijk zijn om orde op zaken te gaan stellen. Dus eigenlijk staat het voor het bestaan van het kabinet op het spel? Dat uh, zou kunnen. Dat zou kunnen op het moment dat politieke partijen in de Eerste Kamer, zeg maar politiek gaan opereren. En ik acht die kans wel heel erg groot als ze dat zullen gaan doen. Hermans en Wilma Borgman. Overigens is Hermans wel optimistisch over het resultaat van de verkiezingen. Hij gokt op 20 van de 75 zetels in de Eerste Kamer voor de VVD en voor de drie gedoogpartijen op een meerderheid van 40 zetels. De man die vorig jaar met een bijl het huis van de Deense cartoonist Westergaard binnendrong... is schuldig bevonden aan terrorisme en poging tot moord. Morgen maakt de rechter bekend welke straf de man krijgt. Mogelijk wordt dat levenslang. De man sloeg op Nieuwjaarsdag vorig jaar de tv en de computer van Westergaard kapot. En hij zou geschreeuwd hebben dat hij de cartoonist wilde vermoorden. En daarop sloot Westergaard zich op in de badkamer... Katoenist maakte in een Deense krant een serie spotprenten... over de islamitische profeet Mohammed. En die leidde onder meer tot woedende reacties in de islamitische wereld. Minister Verhagen van Economische Zaken zit in Groningen. Daar praat hij over de mogelijke ondergrondse opslag van CO2. Na het afblazen van een proefproject onder Barendrecht... heeft het kabinet nu plannen om CO2 op te slaan... in een leeg gasveld in Groningen of in Drenthe. De minister begon zijn bezoek een uur geleden in het Groningse Leek. En daar is ook verslaggever in Kamer. Jongens, die kar ka ka moet zeker blijven staan. Maar mag hij een, een paar meter naar voren? Ja. Dan, hij blokkeert nu het, uh, het loopwacht. Dan wordt straks een beetje dringend. Veel protestborden op de plek waar minister Verhagen... in gesprek gaat met uh, de bewoners. Protestborden met teksten als... 'ze uh, buren', CO2, nee. Verhagen, boerakker, blijft wakker, CO2, nee. Maar wat vooral opvalt is een uh, grote kar die... Uh,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 En dat is de stap dan dat er geen CO2-opslag komt. En dat je dan uh, gaat naar duurzame energie. Ja, mooi symbolisch. U gaat er niet mee gooien? Wij gaan er absoluut niet mee gooien. We willen hier geen Irakese praktijken hebben. Yes. Want daar is dat in principe van afgeleid van de Irakese journalist. Die gooide een schoen naar Bush. Ja. En wat verwacht u nou? Denkt u dat het al beklonken is? Dat het allemaal uh, al geregeld is? Of heeft u nog invloed, denkt u? Ik denk dat dit uh, van uh, grote invloed is... Ook gezien de, de politieke verkiezingen die nog komen, zeg maar. En uh, dat dit is niet nutteloos. Nee. En dan is het even na twaalfen. Dan arriveert de, de minister, ontbringt door spandoek ook, verhagen geen kolentroep AUB, CO2, nee. Geen CO2 onder het noorden. Kom, om te beginnen kom ik natuurlijk juist met de mensen in het noorden praten... om te horen hoe zij denken over CO2. Mensen, bewoners, bedrijven, bestuurders. Dus die wil ik horen. Ik kom vooral luisteren. Draagvlak is, is belangrijk. Ik heb juist ook gezegd, omdat in eerste instantie... natuurlijk het noorden zelf in 2007 gezegd heeft dat ze CO2-opslag wilden... dat wij in deze regering hebben gezegd... wij vinden draagvlak belangrijk... Uh, en dat is ook de reden waarom ik wil weten wat uh, de mensen in de noorden willen. Dank u wel. Laten we nou, eens even kijken hoe het is op de weg. Jolanda van der Velden bij de ABB. Jan, nog een paar aanrijdingen zijn er nog. Steeds gaande op de A7. Heerenveen richting Afsluitdijk. Tussen Heerenveen-West en knopend Jouwe 5 kilometer. De weg is zo goed als dicht tussen Oude Hasken en Joure west na een aanrijding. Verkeer wordt daar omgeleid. Wil je niet in die file staan, dan kan je het beste omrijden... op weg naar Amsterdam via Leeuwarden. Bent u op weg naar Emmeloord, volg dan de borden Zwolle. Ook een aanrijding op de A76 Belgische grens richting Heerlen. De weg is dicht tussen knopen Keersheide en Geleen. Daar is een auto over de kop gegaan. Tussen Stijn en Geleen staat twee kilometer. De landen van de velden naar Tim Overdiek nu voor wat er vanmiddag in de uitzending zit. Tim, Ja, belangrijk onderwerp. Persvrijheid in Egypte het wordt steeds lastiger, steeds gevaarlijker voor journalisten. Ook buitenlanders hebben er last van. Dus onze oproep aan de luisteraar. Wat wilt u weten over journalistiek in dit soort tijden? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1, of op het Radio 1 -journaal weblog op onze site nos.nl. .no. Uw reacties, uw vragen, suggesties vanaf half vijf op deze zender. Tim overdicht, het is veertien over één. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Egyptische premier heeft zijn excuses aangeboden... voor het geweld van gisteren en vannacht. Minister Rosenthal heeft in de zaak rond de geëxecuteerde Sarah Bagrami... geen contact gehad met zijn Iraanse ambtgenoot. En Verhagen praat in Groningen over de mogelijkheid om daar CO2 op te slaan.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 Ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een hot item bij de gebeurtenissen daar in Egypte. Het feit dat de regering kennelijk vrij makkelijk de telefoonnetwerken plat kan leggen of kan laten leggen. Want de vraag is of de telefoonmaatschappijen daar zelf iets aan kunnen doen. En zou de regering hier in Nederland die netwerken ook maar zo plat kunnen leggen? Dat gaan we zometeen vragen en we hopen ook daar een antwoord op te krijgen. In deel 4 van het radiodagboek van Prinses Laurentien... zijn we bij de presentatie van haar boek... in het aquarium van Diergade Blijdorp. Tot groot plezier van de kinderen van Laurentien. Er gaat een haai over jullie heen. Dat is... Dat is en straks na half 2 is stand.nl. Politici hebben boter op het hoofd, vinden bankiers... want die, ontkennen niet, uh, die ontkomen niet aan het uitkeren van bonussen, vinden ze zelf. De bankiers dus. Bijvoorbeeld om goede mensen binnenboord te houden of aan te trekken... die het geld uiteindelijk voor de bank moeten verdienen... Maar in politiek Den Haag wordt getwijfeld of bankiers zich wel aan de afspraken of bonussen houden, zoals is vastgelegd in de code banken. En dus gaan er stemmen op om dat dan maar in een wet vast te leggen. Onze stelling: een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. Bent u het daarmee eens of oneens, SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar @stand_nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het was een van de vele berichten uit Egypte dat de mensen daar ineens niet meer mobiel konden bellen. Het regime van Mubarak had de telefoonmaatschappijen opgedragen om de netwerken plat te leggen. En zo konden de demonstranten zich minder makkelijk verenigen. Zou zoiets nou in Nederland ook kunnen? Hoeveel macht heeft de regering hier? Ik praat daarover met Melissa Anties van advocatenkantoor Solv En zij is gespecialiseerd in internet en privacy kwesties. Dan mevrouw Anties. Hallo. Um, even eerst uh, praktisch. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk, zo'n netwerk plat liggen? Gaat er dan een telefoontje van Mubarak in dit geval naar Vodafone of, of een andere provider en zegt hij gewoon de stekker moet eruit? Ja, daar zal het denk ik wel op, uh, op zijn neergekomen. Ik uh, weet natuurlijk niet hoe dat precies in, uh, in Egypte gaat, maar in Nederland is het gelukkig nog nooit uh, voorgekomen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het hier ook wel wat ingewikkelder ligt, technisch uh, gezien ook. Ja. Ja, de, de kwestie is natuurlijk ook of zo'n bedrijf daaraan meewerkt dan of niet. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, Vodafone was even dat bericht erover, dat, uh, dat die dus wel vrij makkelijk hadden gezegd: Oké, okay, dan doen we dat. Uh, die hebben natuurlijk ook allerlei belangen in zo'n land, maar ja. ja. Klopt, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk een eigen afweging van, uh, uh, van zo'n uh, telecomprovider. En uh, ja, sommigen uh, hebben de ethiek hoog in het vaandel en anderen uh, ja, hebben andere belangen. Maar kijk, als, het een, als je onder druk wordt gezet door een, een machtige regering, kan ik me voorstellen dat je sowieso wel over stag gaat. Een ander voorbeeld is Wit Rusland. Daar heeft de geheime dienst de telefoongegevens van iedereen... die bij die grote demonstraties betrokken was, uh, uh, geëist. Mm -hmm. En dat werd ook allemaal gelijk doorgegeven, geloof ja, ik. Ja, ja klopt. Nou, dat is op zich niet zo heel uh, gek. Tenminste, um, ik weet niet hoe het, hoe het werkt met geheime diensten... maar uh, in Nederland uh, is zoiets uh, gewoon mogelijk... en daar heb je geen geheime dienst voor nodig. De, de politie en de officier van justitie kan bij verdenking van uh, een misdrijf... waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat... Uh, kan gewoon naar zijn telecomprovider gaan en uh, allerlei informatie opvragen. En die, die provider moet daar gewoon aan meewerken. Die moet daar aan meewerken. Ja. Ja. Ja. En, en dan gaat het dus echt over criminele zaken. Dan gaat het over criminele zaken. In het geval van uh, een, een misdrijf van vier jaar, waar vier jaar of langer gevangenisstraf op staat, uh, dan kan er dus echt veel informatie worden opgevraagd. In het geval dat het uh, gaat om een verdenking van een gewoon misdrijf, waar minder dan vier jaar gevangenisstraf op, uh, straf op staat, kan. Uh, uh, ook een politieagent uh, naar een provider stappen om alleen de uh, NAW-gegevens te vragen, dus uh -huh. naam, adres, woonplaats. Dan nou, heb je natuurlijk ook allerlei andere zaken, want ik bedoel, dit is een heel duidelijke uh, uh, duidelijk, uh, uh, grens, zeg maar, hè, die vier uh -huh. jaar. Ja. Maar bijvoorbeeld smaat is zoiets. Hè? Dus ik, ik beweer dat mijn buurvrouw mij voortdurend van alles beticht... en, en, en vreselijke dingen naar me toestuurt en zo. Uh, kan ik dat dan ook via zo'n telefoonmaatschappij laten bewijzen? Uh, nou, Dat is een goede vraag. Uh, dit zal niet iets zijn waar de politie zich snel mee uh, zal bemoeien. Dus dan hebben we het niet uh, over de strafrechtelijke sfeer. Maar uh, ook buiten strafrecht kan je gewoon als, als private partij... Uh, dus een individu of een, of een uh, commercieel bedrijf... Uh, kan je inderdaad naar een provider stappen en om die uh, NAW-gegevens vragen. Uh, dan moet je wel aantonen dat, dat je daar echt belang bij hebt... Uh, en zodra, er, uh, uh, zodra het waarschijnlijk is dat er sprake is van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld smaad... Uh, dan, dan moet zo'n provider daar ook aan meewerken, ja. Ja, anders zijn ze weer onrechtmatig bezig. Ja, want dan ligt er ligt natuurlijk een schat aan informatie bij die providers. Ja, uh, ja. Die, die, als, ze, als ze slecht willen, dan kunnen ze daar een hele hoop mee. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat zij daar niet uh, mee zijn, uh, bij zijn gebaat. Want uh, wij zijn, uh, de burgers hier zijn behoorlijk bewust van, uh, van het belang van hun privacy. En uh, er wordt heel veel over getwitterd, geschreven. Uh, Televisieuitzendingen privacy is dus heel belangrijk. Een cabaretier die ineens uh, over die dingen begint. Over die uh, hulpdesks en ja, zo, Precies. Nou, zo. Nou, ja, dat, er precies. Ja. Dus, dus uh, kijk, zij hebben ook een, een reputatie uh, die, ze, uh, die ze hoog moeten... Houden. Dus ik denk niet dat ze daar zomaar misbruik van, van zullen maken. Maar het is absoluut waar. Die telecomproviders providers die hebben een schat van, uh, van informatie. Oh. En, en je uh, kan als, als privépersoon ook niet tegen zo'n provider zeggen van... Nou, ik wil per se niet dat mijn spullen worden doorgegeven? Nou, dat, dat, dat kan je proberen. Maar uh, er is uh, een paar jaar geleden een uh, uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Het ging om een uh, postzegelverzamelaar. en Die, was, uh, die uh, was boos op iemand die had onaardige dingen gezegd op een website. En die wilde van Lykos dus daarom uh, de NAW-gegevens. En Lykos wilde daar niet aan meewerken. Uh, en toen heeft de Hoge Raad gezegd uh, van ja, Laikos, dat moet je wel doen als er uh, een vermoeden is van, van onrechtmatig handelen. Dus, dus in dit geval hele onaardige dingen zeggen. En als je daar dan niet aan meewerkt, dan ben je zelf onrechtmatig bezig. En, en dus uh, schadeplichtig bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, die telecomproviders die werken daar sinds dat uh, arrest van Hoge Raad wel, uh, wel aan mee hoor. Ja. Dit soort verzoeken. Nog, nog even naar die situatie dan in Egypte. En eigenlijk geldt dat dus ook voor Wit-Rusland, wat we net als voorbeeld noemden. Hè. Um, daar heb je natuurlijk te maken ook met buitenlandse providers. Gelden die rechten, die, die, he, gelden dezelfde dingen daarvoor? Ja, dat is, dat is, dat is lastig. Um, kijk, uh, daar, die, die providers die hebben in Egypte zich natuurlijk te houden aan de, aan de Egyptische wet. De, de, Zo'n uitspraak van hoge raad heeft natuurlijk geen enkele waarde in, uh, in Egypte. Um, dus, maar kijk, in, in dat geval, in Egypte, hebben we toch over een, over een dictatuur. En ja, regels zijn daar dan ook, heb ik gewoon minder waarde. Dus uh, ja, de, de, daar is meer het recht van de, van de sterkste dat ja. uh, geldt. En het is natuurlijk ook wel makkelijk om hier vanuit heel vanuit het luie stoel te zeggen tegen zo'n telecombedrijf: van, Nou ja, daar moet je gewoon niet aan meewerken. Maar ja, die zitten ook met hun belangen natuurlijk. En die willen, uh, als het straks allemaal weer rustig is, daar natuurlijk ook weer hun, hun ja. mobieltjes verkopen en ja. hun abonnementen. Ja, ja, ja, precies. En uh, ja, ik, ik kijk, uh, uh, straks wordt daar daar ook gedreigd met gevangenisstraf als je niet meewerkt. Dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan me best voorstellen hoor dat ze, dat ze daar aan meewerken. Je moet toch wel van, zeker als ook je, je concurrenten er meewerken... je moet samen optrekken, hè, dat je met z'n allen zegt van dit, uh, dit doen we niet. Maar... Ja. Dat is ook altijd lastig. We hebben even rondgebeld, uh, met onze mobielen natuurlijk. Uh, KPN, uh, de vraag voorgelegd, uh, die zeggen van... Uh, wij doen alleen zaken in West-Europa. Dus we, we zitten bijvoorbeeld helemaal niet in Egypte. Dus dat problemen, die problemen hebben we niet mee te maken. Maar, zegt een woordvoerder... Uh, KPN zal zich altijd gewoon aan de regels houden. Ja, nou, dat, is, dat is heel mooi van, van KPN, dat zou ik ook zeggen. Gelooft u het ook? Um, ja hoor, dat geloof ik best. Maar ik weet niet wat de regels zijn in Egypte en dat weet KPN uh, ook niet. En uh, nogmaals, uh, ik denk dat regels uh, daar ook een stuk minder waard zijn. En bovendien is het zo dat uh, zelfs in, uh, in Nederland uh, de wet, de uh, telecommunicatiewet... Uh, de mogelijkheid biedt aan, aan onze regering om dus tegen een, um, een KPN te zeggen... van uh, gewoon nu maar het netwerk plat. Dus dat kan wel gewoon? Ja, maar dat, dan heb het, dat heeft zich dus nog nooit voorgedaan. En ik, ik vind het eerlijk gezegd ook, ook ondenkbaar, maar er is dus een, wel een wettelijke basis. Um, en dat kan alleen maar uh, onder uh, uitzonderlijke omstandigheden. En dan hebben we het dus wel echt over, over noodsituaties. Dus dat dan, dan denk ik eerder aan, een, aan inderdaad een, een land dat in staat van oorlog is. Um, maar dan kan dus de minister van Economische uh, Zaken op aanwijzing van de uh, minister-president tegen een KPN of een Vodafone of noem maar op uh, zeggen: en, uh, gooi nu maar het netwerk plat. Ja. En dat moeten ze dus doen. Geen hoge beroep mogelijk, niks. Kijk aan. Ja. Nou, dat was het uitgangspunt bij, bij, het, uh, bij, bij dit onderwerp eigenlijk. Dat was de, de centrale vraag: kan het in Nederland ook en mag het? En u zegt op allebei de vragen: ja. ja. Maar het is nog nooit gebeurd, gelukkig. Nee, en het is, ik heb al eerder gezegd: ik, ik acht het echt ondenkbaar dat dat, dat uh, hier zal gebeuren. Uh, dan moet het echt wel hebben over hele extreme uh, uh, situaties. Het uh, kan ook uh, voor telefoonverkeer naar het buitenland. Dan moet het in samenstraat met, uh, met de Verenigde Naties. En dan gaat het echt over ernstige internationale conflicten. Um, en in Nederland is het nog zo dat wij uh, gehouden zijn aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat wordt getoetst door het Europees Hof van, uh, uh, van Justitie. En, uh, ja. De... Uh, en die, die kijkt er echt wel uh, streng naar. Ja. Of we niet in strijd handelen met vrijheid van meningsuiting. Niet aan de orde en laten we hopen dat dat heel lang zo blijft. Uh, Precies. Dank voor de uitleg in ieder geval. Uh, Militza Antic Graag van advocaatkantoor Solf, Gespecialiseerd in internet en privacy kwesties. Het radio dagboek. Deze week met... Laurentine van Oranje. En deze week staat eigenlijk centraal... De presentatie van mijn nieuwe boek, Mr. Finney, en de andere kant van het water. En dat boek dat werd gisteren dan officieel gepresenteerd... tussen de vissen in het aquarium van Diergaarde Blijdorp. Want het gaat over de zorg voor de oceanen, de stijging van de zeespiegel... en de vervuiling van het water. Het was een presentatie met veel gasten en muziek van de band Allerliefste. En het hele gezin van prinses Laurentien was aanwezig. En ze werden opgewacht door een paar persmensen. Nou, we hadden ze al wel wat voorbereid om te zeggen dat er waarschijnlijk wel wat fotografen zouden zijn. Um, het waren er misschien wel wat meer en wat dan, ik, dan, dan misschien uh, gedacht. Oké, dan oké, okay. oké, okay. oké, okay. oké, okay. oké, okay. oké, okay. oké, oké, Toen het manuscript bijna zo goed als af was, heb ik het ze voorgelezen. Uh, en zij hebben hier en daar... Dat je dan merkt van, oh, dat voorlezen dat loopt niet helemaal, die zin die moet korter. Of, uh, en ze hebben ook hier en daar wel gezegd van, hè, dat begrijp ik niet. Maar nou, dan neem je dat mee en dan maak je je afweging en dan pas, je het, uh, pas ik het aan. Hartelijk welkom op deze bijzondere opening en lancering van het boek Mr. Finney en de andere kant van het water. Wat is nou uw ultieme doel wat u wilt bereiken? De oplossingen waarmee uh, jullie komen, waarmee de kinderen komen, die zijn vaak heel verrassend en dan kan je meteen als volwassenen zeggen oh ja maar nee maar dat kan natuurlijk niet, daar zijn we natuurlijk heel goed in als volwassenen of je kan zeggen oké okay, dat zet me aan het denken om het misschien op een andere manier te doen ja de band allerliefste uh, het bekende Nederlandse band onder andere met Gerard allerliefste Um, um, met wie ik een hele bijzondere, um, een hele bijzondere samenwerking heb. Ik ben op wereldreis en kijk, ademloos. Ja, ik, ik ken het niet helemaal zo. Loven. Helemaal nee, ik zag het. <laughs> Leuk. Wat is het mooi? Ik kom te kort. Ik heb er ergens op een feestje, um, uh, danst ik op zijn muziek, op hun muziek. Toen heb ik ze het manuscript gegeven en gezegd, be inspired. En aan mij was de taak om er een lied van te maken. Prinses Laurentien heeft mij maar een paar keer uh, gebeld van zullen we hier dit of dat doen. Een paar regeltjes, maar eigenlijk hebben we een soort gezamenlijk product eigenlijk. Ik heb altijd een uh, krijg ik een enorme soort van steun in de rug als, uh, als allerliefste erbij is. Dus dan weet ik van dan gaat het goed Luister naar iemand naar de pijn van de dieren. We hebben een hele strakke deadline met heel veel interviews, dus inderdaad. Ja, daar ga ik. Dit is nieuws. Eerste interview. Ja, ja, even even nul, maar dan niet te veel, inderdaad. Ik bereid me nu voor om bij de Wereldtijd door vanavond te zitten. Ja, van haar eerste boek zijn inmiddels meer dan 25.000 exemplaren verkocht. En het is in meerdere talen vertaald. Vandaag verscheen deel 2 van Mr. Finney: Kinderverhalen die ik kinderen heb Tussen, tussen Rotterdam en Amsterdam uh, heb ik um, een kwartier heb ik ook bewust gezegd. Van, ik hou nu even mijn mond. Misschien moeilijk te geloven, maar ik hou nu even mijn mond. Even naar binnen keren. Zoals ze mooi zeggen in het Frans: reculé pour mieux sauter. Even een terug, moment terug om daarna weer naar een sprong naar voren te kunnen halen. En dat is denk ik hoe mijn dagen zich vullen. <laughs> Prinses Laurentien, welkom. Dank. En wat leuk dat we live zijn. Nu zegt u, ik durf het aan. U durft het aan. Ik durf het zeker aan. <laughs> het is een live Uur. programma. Bent u ontspannen? Ja, je, je gaat met elkaar het gesprek aan. En dan doe je op basis van, van, van, van wederzijds vertrouwen. En dat je, elkaar, uh, dat je er ook voor beide bent om daar iets moois uit te maken en dat is denk ik uh, dat is wat er denk ik gebeurde tot zover, tot morgen vandaag gaat natuurlijk over hoe het ging um, uh, ik moest even wat dingen organiseren omdat het natuurlijk de verjaardag van mijn moeder is dus ik ben op weg nu naar het restaurant om uh, te gaan eten met mijn moeder Prinses Laurentien in haar radiodagboek waarvan u morgen het laatste deel kunt horen. Het wordt gemaakt door Maarten Bleumens deze week en is terug te luisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst tijd voor Raymond Serré. Radio 1, het NOS journaal bij het Tahrirplein in Cairo bekogelen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak elkaar weer met stenen. De gevechten spelen zich af in een zijstraat. Volgens persbureau AFP zijn de Mubarak-aanhangers door de bufferzone van het leger gebroken. Het leger heeft die zone gemaakt om de Mubarak-aanhangers en anti-regeringsbetogers uit elkaar te houden. Persbureau Reuters meldt dat het leger een aantal Mubarak-aanhangers heeft teruggedreven. Minister Roosenthal heeft geen contact gehad met zijn Iraanse collega over de zaak van de Iraans-Nederlandse Tzara Bahrami. Dat schrijft Rosenthal in een brief van de Tweede Kamer. Bahrami werd vorige week opgehangen. Rosenthal schrijft dat hij niet aan het benaderen van de Iraanse minister is toegekomen... omdat hij door de autoriteiten in Teheran is misleid over het verloop van de rechtszaak. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de zaak... en daarbij gaat het vooral over de vraag of Rosenthal genoeg heeft gedaan om de executie te voorkomen. En bij de provinciale verkiezingen staat het voortbestaan van het kabinet op het spel. Die waarschuwing komt van Luc Hermans, lijsttrekker voor de VVD in de Eerste Kamer. Als door de verkiezingen VVD, CDA en PVV geen meerderheid krijgen in de Eerste Kamer... wordt het lastig om te regeren, waarschuwt Hermans. En dat waren de hoofdpunten uit. ANWB Verkeersinformatie, de A7, Heerenveen, richting Afsluidijk, is tussen Oude Haske en Jouwrewes zo goed als afgesloten. Een keer wordt daar omgeleid, heeft te maken met een aanrijding... Inmiddels staat tussen Heerenveen West en Knoopendjouwe 4 kilometer. Omdat die afsluiting nog enige tijd kan duren, kunt u eventueel ook omrijden. Verkeer richting Amsterdam rijdt om via Leeuwarden. Verkeer richting Emmeloort volgt Zwolle. Ook een aanreden op de A76 Belgische grens richting Heerde. De weg is dicht tussen Knoopendjouwe, Heide en Geleen. Ze zijn daar nu bezig met bergingswerkzaamheden. Tussen Stein en Geleen staat 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De Tweede Kamer voelde de Nederlandse topbankiers gisteren aan de tand over een tussenrapportage, waarin staat dat een kwart van de banken de eigen afspraken over bonussen niet naleeft. Maar volgens Boele Staal, die is van de Nederlandse Vereniging van Banken, zit de vork heel anders in de steel. Er zijn 43 banken onderworpen aan, dat, uh, uh, aan, aan die monitoringcommissie. En die 26% zegt iets over het aantal banken. Maar als het gaat om het naleven van de beloningsparagraaf bijvoorbeeld... is 90% van het marktaandeel... hoort dat goed, 90% van het marktaandeel voldoet nu al aan de code. De wet schrijft voor dat er een code moet zijn. En iets anders is of je de code wil omzetten in wetgeving. Dat is een heel slecht idee. Uh, dat vinden een aantal Kamerleden gelukkig ook. Omdat wetgeving heel sterk is ...en eigenlijk de ruimte voor banken groter maakt. Met een code kun je dagelijks, ook aan de hand van het publieke debat... ...kun je de code bijstellen, dat kun je in het publieke debat... ...dat kun je de media schenken er aandacht aan de aandeelhouders... ...in het politieke debat. Dat was de stem dus van Boele Staal. U hoorden hem vanochtend op Radio 1 van de Nederlandse Vereniging van Banken. De banken hadden plechtig beloofd dat ze de bonussen zouden inperken... ...maar dat doen ze nauwelijks. En dat kan ook helemaal niet, vertelde topbankiers gisteren aan de Tweede Kamer... Minister Jan Kees de Jager dreigt nu de bankencode in wetgeving om te zetten. Is dat nou een goed idee? Of is zelfregulering, regu, heet dat, beter om bonussen in te perken? Ik praat daarover met Ewoud Eergang, die is Tweede Kamerlid voor de SP. Dag meneer Ingang, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met drie keuzes, kort antwoord ja of nee. Hier is de eerste een complimentje is meer dan genoeg beloning. Mm, nee. Geen topsalarissen van mijn belastinggeld? Ja. Een bank die zich aan de regels houdt, verdient een bonus? Nee. Goed, u mag uh, natuurlijk ook meepraten. En uh, we roepen met name mensen op die bij die banken werken... om uh, ook eens even te bellen om misschien een tegengeluid te laten horen. Want als ik zo op die site kijk... dan gaat het toch allemaal wel heel erg tegen, uh, tegen de, de stelling in, uh, zeg maar. Uh, een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. Dat is die stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Het sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. Meneer Ingang, eens of oneens? Uh, oneens. Ja, wij vinden dat, de SP vindt dat uh, nu blijkt dat uh, zelfs de eigen code van de banken, een code die wat ons betreft niet, niet streng genoeg was, dat die uh, niet goed wordt nageleefd. Uh, dat blijkt ook uit de eigen tussenrapportage van de banken zelf. Uh, en dus is er alle reden nu om uh, die code in de wet vast te leggen. Ja. Het is, u zegt het al, het is een tussenrapportage. Je kan ook zeggen, u bent er wel weer heel snel bij om, uh, te, hè, om de, de bestraffende vinger die kant op te wijzen. Je kunt ze ook nog even de tijd geven. Nou ja, kijk, als er als, als, als de afspraak is, uh, nou, die toch alweer een tijdje geleden gemaakt is. Die code is al, al lang uh, ingegaan. Onder bos hè, ingezet uh, eigenlijk, uh, toen, die, die toen de minister van af... Financiën was. Toen is die afspraak gemaakt, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Die code is vervolgens ingegaan. Uh, vorig jaar. Uh, en dan is nu, uh, ja, als de wet veranderd wordt... Uh, dat je in plaats van 120 nog maar 100 kilometer mag rijden op de snelweg... Ja, dan wordt ook niet gezegd uh, als 26% daar niet aan houdt... van nou ja, geef ze een beetje tijd, uh, dat komt allemaal nog wel. Uh, en ja de banken moeten dus een keer leren... dat uh, er echt iets moet veranderen na de crisis. En uh, dat er dus een einde moet komen aan de bonussen We zien in Amerika alweer recordbonussen. Uh, en deze code, die worden de banken zelf eens opgesteld als ze zich zelfs daar nog niet eens aan kunnen houden... Ja, dan is het ja. echt echt tijd voor wetgeving. U maakt een vergelijking met die snelheid... maar die gaat juist omhoog onder dit kabinet. Ja, uh, daar ik zijn weet, ze, ja nee, daar weet ik. Maar daar zijn ze heel snel bij. Is het ook zo dat ze hier te lak zijn, vindt u, de politiek? Uh, met name de, de minister? Ja, ik vind dat de, de politiek de, de bankiers met fluwele handschoenen aanpakt. Uh, uh, er wordt voortdurend gezegd dat er bezuinigd moet worden. Uh, er moet uh, hard ingegrepen worden. Hervorming is. Maar waar blijven de hervormingen in de financiële sector? Dan gaan we in één keer af op zelfregulering. Dan mogen bankiers zelf wat regels bedenken. Dat is dus die code banken. En zelfs aan die eigen regels, daar houdt een groot aantal banken zich dus niet aan. Er is ook een regel die zegt dat ze aandelen minimaal vijf jaar moeten vasthouden en opties drie jaar. Daarvan houdt bijna de helft zich er nog niet aan. 43 procent. Dus ja, ik vind dat langzamerhand die bankiers tijd genoeg gehad hebben... om nou echt eens een keer iets te veranderen. Nou, even nog naar die code, hè? want daar staat uh, in... Uh, de banken trouwens zelf zeggen dat ze zich prima aan die code houden. Nou, je hebt net Boelig Staal gehoord met zijn hele uitleg. Uh, want zeggen ze, uh, banken moeten zich daaraan conformeren... of je moet goed kunnen uitleggen waarom je uh, toch bonussen geeft. Ja, maar nou dat is ook het probleem van, van, van die code. De banken zeggen graag wij omarmen de code. Maar daar bedoelen ze mee dat, dat als, ze, ja, als ze zich er niet aan houden... dat ze keurig uitleggen waarom ze dat dan niet doen. Dat vinden, ze, ja, dat vinden zij dus een, ook een vorm van je houden aan de code. Maar ja, dat is dus eigenlijk al het probleem waarom die code zelf niet streng genoeg is. Dus als je en... dat zinnetje eruit zou laten, dan, dan uh, zou dat veel uh, zwaarder uh, ineens staan. Ja, als je niet zou zeggen pas toe of leg uit, maar gewoon uh, pas toe. Uh, dan zou het al veel, uh, veel zwaarder zijn. Uh, en uh, ja, dat is ook... Een, een beetje het probleem van, van, van, van die code... Dat, is dat het er veel te veel afgegaan wordt op mogelijkheden om, om, om uit te zonderen. En dat gebeurt dus ook op vrij, op vrij grote schaal. En de Kamer heeft dus eh, in eind vorig jaar... bij het debat over het rapport van de commissie de Wit al gezegd... wij vinden ook die code niet scherp genoeg. Hij moet wat ons betreft nog worden uit, uitgebreid. En er moet alleen maar worden toegepast en niet worden afgeweken. Mm. Nou ja, beide gebeurt niet. De banken willen hem niet uitbreiden. En ze, het is ook niet zo dat ze hem alleen maar toepassen. Ze zijn dus op vrij grote schaal aan het afwijken van hun eigen codes... die ook nog eens een keer niet streng genoeg zijn. Ja, wanneer is het? Dan eens een keer tijd dat de politiek gaat ingrijpen. Ja. Zeker als je bedenkt hoeveel geld natuurlijk de financiële crisis... Uh, de banken ons hebben gekost. Uh, dat, dat is zo. Nog even naar die banken dan, want die uh, hebben hun verhaal daar gedaan. Jan Hommen van ING, topman daar, die zegt van... ja, ik kan het bedrijf niet runnen als ik die bonus niet heb... want dan loopt iedereen bij me weg. En dat zijn nou juist de mensen, hè, de goede mensen... die dat geld weer moeten opbrengen, die, die geld verdienen voor ons... waarmee we uiteindelijk die leningen afbetalen aan de staat. Ja, nou, hier spelen twee dingen. Ten eerste, die code zegt niet eens dat uh, er geen bonussen mogen worden betaald. De, de, de bonus is maximaal 100% van het vaste salaris. Dus het is niet eens zo dat alle bonussen verboden zijn. Maar dat uh, vindt uh, hij kennelijk al te ver gaan. Daar komt nog bij. Uh, ja, het gaat ook nog eens een keer om een bonus bovenop het vaste salaris. En die, die, die vaste salaris, de gewone salaris in de financiële sector... nou, die zijn ook niet mals, hoor. Dat, uh, dan heb je het al snel ook over enorme uh, bedragen. Dus hij doet net of, alsof die bankier... Straks op water en brood moeten gaan, uh, gaan leven. Nou, dat is helemaal niet het geval. Nee, en het hij vergeet erbij te zeggen. Het punt is natuurlijk dat het een internationaal verhaal is. Dus als je hier bij ING in Nederland een goede medewerker hebt. die hartstikke goed zijn best doet. Uh, ja, als hij die, die bonussen niet krijgt, dan gaat hij misschien wel uh, naar een Amerikaanse concurrent en benen een bus kwijt. Nou, bij die Amerikaanse concurrenten zijn de salarissen sowieso altijd al veel hoger geweest. En dan hebben we het echt over behoorlijke verschillen. En toch is het niet zo dat alle bankiers in Nederland naar New York of naar Londen verhuizen. Dat heeft een heleboel redenen. Ze zijn niet goed genoeg, maar ook uh, ja soms heb je gewoon uh, vrouwen en kinderen, uh, wil je graag in Nederland blijven wonen, dus dat verhaal dat je gewoon voor, voor, voor iets meer of iets minder bonus zo naar, naar Londen of New York verhuist, dat is gewoon oh. niet zo, zo simpel als uh, de bankiers het uh, doen voorstellen. Maar zou dat toch niet veel beter zijn, een internationale bankencode, dan, dan heb je in ieder geval dat element eruit gehaald. Dat zou absoluut veel beter zijn. Daar, daar zijn wij ook groot voorstander van. Alleen het probleem is dat op dat punt ook eh, internationaal... nog niet heel erg veel vooruitgang in, in, in de afspraken erover... zijn wel een paar hele beperkte afspraken maar dat stelt helaas nog niet zoveel voor. Ik zou dat graag anders zien. Maar het hoeft geen reden te zijn om te zeggen... dan gaan we in Nederland maar helemaal, uh, helemaal niets doen. En wat ook nog eens een keer vaak wordt vergeten... Nederlanders denken al dat ze zo ontzettend goed Engels spreken... maar dat valt in de praktijk ook, ook wel heel erg tegen. En je, als je in, in Londen of New York aan, aan de slag komt... ja, uh, dan moet je natuurlijk wel de taal, de cultuur... Uh, en je moet ook de bereidheid hebben... om zomaar even naar het buitenland uh, te gaan uh, verhuizen... Uh, en daar ook aangenomen worden. Dus in de praktijk, uh, natuurlijk... is er. Uh, Wordt er ook gekeken naar salarissen in het buitenland. Maar het betekent niet dat je in Nederland helemaal niks kan doen aan bonussen. Hmm. En die banken hebben zelf deze regels bedacht. Hè? Dus ja, hmm. eh, ik zou zeggen, pas gewoon toe wat je zelf bedacht hebt. Toch nog even over die bonussen. Want je kan natuurlijk iemand ook zeggen, van, nou, dan doen we die bonussen niet. Maar dan krijg je iets meer ja, salaris misschien. Uh, het probleem is wel dat je dat dan altijd moet betalen. Ook als het slecht gaat met zo'n bank. En dat is dan weer het voordeel van zo'n bonus. Het gaat slecht. Dan zeg je, ja, jongens, we doen de bonussen niet dit jaar. Want uh, het is even wat minder. We zitten nog steeds in de rode cijfers. Ja, nou, een van de, de, een van de groot geconstateerde problemen met bonussen is... is jagen mensen aan om onverantwoorde risico's te nemen. Daardoor hebben die banken dus ook veel te grote risico's genomen. Dus niet de enige oorzaak, maar wel een van de oorzaken, die bonussen. Maar een ander probleem is, ook als we verlies maken... dan worden die bonussen ook gewoon uitbetaald. Dus dat, dat is helemaal niet het geval. Dat is juist iets waar mensen zich ontzettend veel kwaad over maken. Dat ook als die banken gered worden door de staat... Eh, dat, dat het overduidelijk, het heel slecht gaat met het bedrijf... dat de bonussen gewoon, gewoon doorbetaald eh, worden... Uh, dus in de praktijk uh, is dat, gaat het heel anders. Ja. Uh, het gaat u dus echt om het voorkomen van de financiële crisis ook. Want dat is de achterliggende verhaal. Want u zegt ook dat, dat die, die crisis waar we nog steeds voor een deel in zitten... is daar ook door veroorzaakt. Uh, dus het gaat u eigenlijk minder om de inhaligheid en het graaien. Nou, Natuurlijk gaat het mij daar ook over. Ik vind dat soort salarissen soms ook echt gewoon zo ja, buiten elke proportie hoog. En dan denk ik ook van, ja, hoe, waar haal waar je nou de arrogantie vandaan... om te denken dat je zulke enorme bedragen waard is. Maar het is inderdaad waar dat heel veel onderzoek wijst uit... dat die, uh, dat die hoge bonussen, en uh, dat is ook de reden dat er dus een maximum... dus nu in die codebanken wordt gesteld, dat die mensen aanjagen... om een bepaald risico uh, te nemen, eerder dan je zonder zo'n bonus zou doen. En dat dat dus mede ervoor zorgt... Uh, dat, uh, dat er te grote risico's worden genomen. De Kamer heeft ook gezegd... breidt breid dat bonusmaximum ook uit naar de zakenbankiers. Ook wel de traders genoemd. Omdat die dus juist uh, die, die grote risico's nemen... en daar worden aangejaagd door die bonussen. Dus dat is ook uh, uh, nou, misschien nog wel een belangrijker aspect. Ja, ik, ik, ja ik, ik zit het eigenlijk maar steeds een beetje voor die bank op te nemen. Ik hoop eigenlijk dat de mensen van de bank zelf ook even bellen om, uh, om te vertellen hoe en wat. Maar ik doe dat natuurlijk ook vooral om het om gesprek een beetje gaande te houden. Uh, ik, ik wil nog even één ding inbrengen, wat die bank ook gisteren daar zeiden. Uh, uh, ze zeggen van ja, de, de bonussen en dat hele verhaal, dat kunnen we, uh, dat kunnen we gewoon niet doen. Ook uh, vanwege uh, als er opnieuw economisch zwaar weer wordt, willen we flexibel zijn. Als je dat nou allemaal in een wet gaat vastleggen, dan wordt het een stuk uh, problematischer natuurlijk. Ja, nou, het is natuurlijk zo dat een wet is minder makkelijk te, te veranderen dan een code. Daar hebben ze gelijk in. Uh, maar kijk, de, de, de Tweede Kamer heeft zelf gevraagd aan de bankiers... of ze de code wilden aanscherpen voor die zakenbankiers. Dat, dat doen ze niet. Dus ja, het is niet zo dat het nou wijzigingen van die code regent uh, van, de, van de bankiers. Dus dat voordeel zie ik dan tot nu toe niet. Een, een wet is ook strenger. En ik heb in de financiële crisis als financieel woordvoerder van de SP ook gezien... als de politieke wil is, hoe snel een wet kan worden ingevoerd. Ik heb meegemaakt aan het begin van de crisis in 2008, ik geloof dat het 20 september of zo was, dat er in, op een donderdagavond een wetje door de Kamer werd ge ge ge gejaagd om uh, de speculatie aan te pakken, dat de AFM daar extra bevoegdheden en dat het de volgende week door de, door de Eerste Kamer ging. Dus als het echt nodig is, dan kan het in twee weken. Nou is dat natuurlijk een extreem voorbeeld, maar de voorstelling van zaken dat als je, uh, als je de wet wil veranderen, dat je dan per definitie jaren kwijt bent, ja, dat is niet zo. Nee. Uh, we hebben bespreken vanmiddag in de Kamer ook een spoedwetwijziging. Dus dat, ook dat is een licht genuanceerder dan uh, Boelestaal uh, voorstel. Ja. We gaan luisteren wat uh, onze luisteraars vinden. Uh, die gaan bellen nu met hun eens en onders. en kom zo meteen bij u terug. Um, een wet dus om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. Dat is onze stelling. Daarmee eens 14 mee oneens 86. En er is door bijna 1400 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja... Goeiedag. Hij oh ja, was mij verteld dat ik als tweede bellen zou reageren. Ja, ik drukte, ik drukte ook het verkeerde knopje in. Maar u u oh, okay. moet niet alle onze geheime prijs geven dat de uh, regie dat tegen u heeft gezegd. Oké, okay, sorry. Ik ben het mij eens met de stelling om twee allerlei redenen. Enerzijds omdat de uh, wetgeving verstart altijd en beperkt de flexibiliteit van een, uh, van een beroepsgroep. Zo ook de banken. En twee redenen: die 14% tegenover die 86% Wijs maar weer eens de emotie die het altijd met zich meebrengt. Bonussen. Omdat men in een bepaalde afkeer heeft van bonussen. Alsof dat, dat de oorzaak is van de crisis. Dat is nonsens. Want? De, de economische crisis heeft vele rij oorzaken. En ongetwijfeld is de bonuscultuur en het inhalen erin. Een heel klein onderdeeltje daarvan geweest. Maar je kan niet, mij niet wijsmaken dat de mondiale crisis die zo groot was... dat die veroorzaakt is door wat beloningen die gewoon uh, zo gegroeid zijn... doordat de markt ze ook bood aan de mensen die ze vroeg. Ja. Zij, en zit u zelf in de bankenbusiness? Nee, helemaal niet. Nee. Het is dus gewoon gezond verstand, wat u nu allemaal zegt. Nou, ik ben blij dat u het gezond verstand heeft. Ik vind het mooi dat ook iemand het een beetje opneemt voor die, voor die bankiers. Want uh, dan krijgen we ook een beetje discussie. Dank voor het bellen en goede reis. Ja hoor, dank Dag. wel dank. Stam.nl, goeiemiddag. Herman in het veen. Eh, zeg maar. Uh, ik ben het helemaal oneens met die meneer hiervoor. Hoor. Want geld is van ons allemaal. En daar moet gewoon voorzichtig mee omgegaan worden. Net als dat dat pensioenwerk bestaat... Daar houdt de Nederlandse bank en de AFM vreselijk streng toezicht op. Dat geld is ook van mensen, andere mensen, dat hoort netjes beheerd te worden. Waarom kunnen andere mensen dan zomaar met mijn geld spelen of met ons geld spelen? Nou ja, om, om, om meer geld te verdienen ook, denk ik. Ja, maar maak dan spaarbanken en handelsbanken. Vroeger had je de boerenleenbank, dan dus ja. had meneer Fuus... ...mijn geld spaarpotje te legen. En dat was heel vertrouwd. Ja. En, uh, en, en ik ben niet mijn geld op die bank gaan zetten... ...om die, die, die directeur zo'n dik salaris te brengen. Nee. Dat irriteert me nee. Maar ja, goed, die banken zeggen dus... Hè, ...die mensen die wij die bonussen geven... ...die halen het geld ook voor ons binnen... ...dus die zorgen er weer voor dat de rente naar beneden kan. Nou ja, noem het maar op. Daar hebben wij dus ook als klant het voordeel van. Ja, maar ik mag niet kiezen. Breng nou dat geld naar spaarbanken... En dan weet je dat je daar je spaargeld kunt stellen. En gaat de handelsbanken, laat daar maar het ja. risico lopen. Ja. En dan kan de, de Nederlandse staat de spaarbanken beschermen als het op uh, omvallen gaat. En de handelsbanken, dan weet je dat je risico ja. loopt. Goed punt, dank ja. u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, hallo, zeg het maar. Hallo. Is dit meneer Klaver? Hallo? Nee. oh Wie bent u? Meneer Huisman. Meneer Huisman, vertel wat u, wilt, uh, wat u op uw leven hebt. Nou, ik ben, uh, ben uh, oneens met de stelling. Laten we ze gerust maar vastleggen in de, in de wet... dat uh, het voorkomen dat uh, de bankiers te hoge bonussen krijgen. Ik bedoel, de salaris wat hun hebben, dat is al uh, ho hoog genoeg. En eh, ik, ik heb net zo'n idee dat deze bankiers alleen maar werken voor uh, na een carrière zo hoog mogelijk een bonus op te strijken. Ik bedoel, normaal krijgen wij na een carrière van 40 jaar ook maar een, uh, af, afgescheid worden met een maandsalaris of een gouden horloge. Ja. En ik bedoel, laat die mensen maar gewoon werken voor hun eigen salaris en niet alleen voor de bonus. Want ik heb net zo'n idee dat ze alleen maar werken voor de, zo hoog mogelijk een bonus op te strijken. En de rest interesseert ze niet zoveel. Nee. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg maar. Ik uh, ben het niet eens en niet oneens met de stelling. Ik heb zoiets van, uh, als mensen, dus de consument vindt... dat uh, de bonussen bij zijn bank te hoog zijn... dan gaat hij toch naar een andere bank. Dat kunnen wij toch gewoon zelf bepalen? Ja. Dus ik vind het gewoon een beetje onzin. Die, uh, daar hoef je helemaal geen wet voor te maken. We hebben als consument heel veel macht... Ja, natuurlijk. Alleen gebruiken we die niet. We zijn veel te makkelijk en we vinden het lastig om naar een andere bank te gaan. Ja. Als je daar een beetje in verdiept, dan ga je gewoon naar een andere bank. Ja. En dan is het probleem opgelost. Goed, dat, dat is een punt wat u hebt. Maar even naar het principe. Er staan twee zaken tegenover elkaar. We hebben eergang gehoord van de SP. Die zegt, ja, die, die bonus, dat is wel degelijk de oorzaak. en nou, dat hebben ze vanzelf van gezegd dat we dat moeten inperken. De bankiers zeggen nu van, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want met die bonus houden we ook goede mensen binnenboord. Of kunnen we goede mensen aantrekken die uiteindelijk weer het geld voor ons verdienen. Nou, wederom hetzelfde. Als de bank vindt dat zij die bonussen uh, moeten taal, mensen binnen te halen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan is het aan de consument... of je daarmee met die bank wel in zee gaat. Ja. Is het voor uw reden geweest om naar een andere bank over te stappen? Sorry? Ja, heb ik gedaan. Ja, oké. Okay. Dank voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Pia Groen, dank -Halen. Um, ik, vind, ik ben het oneens met de stelling. Ik vind als je dus solliciteert, je wordt aangenomen... dan hoor je je werk op-to-date te doen... En dat is jouw verantwoording. En dan hoef je niet nog eens een bonus. Nee, nou, nou goed, dat is, ook een, dat is ook een visie. Maar blijkbaar in de bankenwereld gebeurt dat uh, niet zo. Maar in de verpleging niet. Dan moet je echt alles doen. En dat is jouw verantwoording. Je krijgt nooit een bonus als, als de afdeling tevreden is. Ja, ik bedoel dan uh, geen bonus. Want dat is gewoon dievengeld. Ja. Gewoon... Het is nu weer door de belastingbetaler opgehoest. En dat moet gewoon weer terug. Ja. En het, ze gaan veel te zoetsappig met de banken om. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag. Uh, kan ik reageren? Ja. Ja, ik wou zeggen... Uh, de retoriek van de banken uh, vind ik heel verkeerd. Hè? Uh, heel arrogant ook. Uh, men moet wel uh, droms goed uh, van de zijn... Dat het vertrouwen van de consument heel flink geschaad is uh, na die kredietcrisis. Uh, er wordt alleen gekeken naar het belangen van de grote kredietverstrekkers naar de banken toe, en hoe ze liggen in hun wereld, en hoe ze uh, hun zelfbeeld bepalen aan de hand van zichzelf. Maar uh, ik bedoel, de slager die uh, wordt ook gekeurd door de keuringsdienst van Waren. Die keurt niet zijn eigen vlees. Mm -hmm. En waarom geldt dat voor de slager wel en voor de banken niet? De banken moeten wel degelijk. Er moet iemand zijn die de soldaat gaat controleren. En dat zou de wetgever dus door een wet in te stellen, is dat makkelijker te doen. Maar de banken hebben bewezen dat ze niet te vertrouwen zijn. Goed, dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Goedemiddag, met Theo Veutemsels. Ben ik aan de beurt? Ja, u bent aan de beurt. Oké, okay, ik uh, zou het liefst willen pleiten voor een uh, middel waarmee de overheid stuurt in plaats van dreigt. En dat is de wederop uh, richting van de postbank. Want daarmee heeft de overheid een middel in handen met de sterkte van een betonbreking, Want zij kunnen net als uh, voordat de bank uh, werd uh, geprivatiseerd, kunnen zij uh, vinden dat uh, die uh, tarieven die de banken rekenen, en de machinaties die ze allemaal uithalen, dat dat allemaal veel uh, te gek wordt. En zolang ze daar onder blijven, zullen de banken uh, zelf uh, merken... dat ze uh, zichzelf uh, buiten de markt plaatsen, omdat de uh, postbank... <coughs> dat iedereen daar dan naartoe gaat. Ja. Nou, dus ik pleit voor een soort staatsbank. En dan staatsbank. heb je geen wet nodig, dan heb je ook geen uh, duur personeel nodig om de wet te doen naleven kan de belastinginstructuur gewoon verder gaan met aanslagen. Uh, <coughs> of uh, aangifte. Uh, ja, sturen, uh, ja. En dan uh, kan de, de zaak weer uh, teruggebracht worden. naar de tijd dat de banken luidkeels riepen. dat ze zoveel pijn hadden aan de postbank. Aan de ja, dank u wel. Stampertrel, goedemiddag, u bent de laatste. Goedemiddag. Ja, zeg maar. Ja, u steekt me net in mij Ik ben een van die bankmedewerkers. Ja. Ehm. Um, ik werk zelf bij de Rouwbank, dat is natuurlijk een de bank. Uh, wat mij een beetje tegenstaat in de discussie is dat het lijkt alsof iedereen die bij een bank werkt, bonussen krijgt. Precies. Dat is namelijk niet het geval. Er werken ontzettend veel mensen bij een bank die heel hard werken om de klant te en te stellen. Uh, er zit natuurlijk een verschil tussen handelsbank en niet handelsbanken en niet-handelsbanken. Maar ook buiten banken om. Er zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven... waar een enorme bonusstructuur geldt. Ja, daar hebben we het in Nederland eigenlijk nooit over. Nee. Maar er is uh, wel wat gebeurd bij de banken natuurlijk. Er is het een en gebeurd bij de banken. Dat is niet niet al... credits, uh, zeg maar... Uh, maar ik geloof ook niet dat de nou de oorzaak is van uh, de hele financiële crisis. Nee. Uh, ik vind het mooi dat u nog even hebt gebeld op het eind. en Een goede reis, want u zit in de auto zo te horen. Um, auto, en het punt nemen we even mee. Ik speel hem gelijk zelfs door naar Ewart-eergang. Want die heeft meegeluisterd. Ja, dit is gewoon een, een man die werkt bij een bank en die zegt... Ja, uh, ik moet op verjaardagen nu steeds uitleggen dat ik echt geen bonus krijg. Ja, nee, ik, ik kan ook heel goed begrijpen dat, het, dat dat vervelend is. En dat is ook zo. En uh, dat zijn ook allemaal medewerkers van banken die heel hard werken... Hoor. ondanks het feit dat ze geen uh, bonus krijgen. Uh, dus de, het hele idee dat mensen pas gemotiveerd zijn als ze een bonus krijgen... dat is echt een soort idee, uh, een raar idee van economen. Uh, en daarom kan het ook volgens mij heel goed om in ieder geval een maximum te, te stellen... Aan, uh, aan die bonussen. Ik zou nog wel één ding willen zeggen, aan de aanleiding van uh, de opmerkingen dat de bonussen niet de oorzaak van de crisis waren. Dat is ja. ook niet. Uh, iets wat, wat ik zou willen beweren. Het is wel één van de oorzaken. En ook niet een verwaarloosbare oorzaak. Ze hebben natuurlijk ook. Uh, banken hebben ook veel te veel risico's genomen. Omdat bijvoorbeeld aandeelhouders uh, aandrongen. op uh, zo, zo snel mogelijk snelle winst te maken. Ook daardoor zijn er hogere risico's genomen. Dus het is dus niet de enige oorzaak. Maar wel één uh, oorzaak. Ja. En dat geeft voldoende aanleiding. om nu te zeggen. nu moet de overheid ook eindelijk eens een keer ingrijpen. Ja. Er was iemand die maakt ook dat onderscheid het, tussen spaar- en handelsbanken. Dat zou je dus moeten. Dat, dat zou veel duidelijker moeten zijn, eigenlijk. Uh, en dan zou je de spaarbanken dus wel kunnen helpen en, en redden. En de handelsbanken, ja, die, die nemen risico's. En dan weet je ook waar je dan terecht bent. En die laatste meneer, die pleitte geloof ik voor een staatsbank, hè? Een soort van postbank, noemde hij dat dan. Ja. Maar dan de staatsbank die eigenlijk de, de toon zet. Ja, dat zijn twee verschillende ideeën. Het eerste, die, die scheiding van banken uh, tussen een nutsbank en uh, een soort van investeringsbank of zakenbank. Dat is ook een aanbeveling van de commissie de Wit in de Tweede Kamer. Uh, het, nou ja, dus dat is een, een aanbeveling waar, waar, waar op dit moment wel serieus naar wordt gekeken. en Waar uh, wij ook voorstander van zijn. Uh, de SP is voorstander van de Nationale Investeringsbank. Dat is uh, een staatsbank. Uh, we moeten niet vergeten dat bij die oude Postbank. Uh, daar, uh, daar had je natuurlijk ook niet zo hoge spaarrente. Uh, dus uh, het is niet zo dat uh, zeg maar als een bank uh, in handen van de staat is. dat dan uh, daarmee alle problemen opgelost zijn. Uh, en ik vind ook dat. Je ziet ook dat hele heleboel banken zijn uh, belangrijk. Zijn systeembanken. ABN AMRO was geen staatsbank. is toch uh, gered door de staat. Nou ja, als een bank zo belangrijk is. dat die moet gered van de onderneming. Gang worden van de Staten. Dan mag dat ook tegen, als zo'n sector, die bankensector zo belangrijk is dat ze worden gered, dan mag het ook tegenoverstaan dat de overheid eh, grenzen stelt aan die bonussen die mede toe hebben geleid dat eh, die situatie ontstaan is. Ja. Maar goed, we hebben nu recht van spreken. wij met z'n allen belastingbetalers, want er zit geld van ons in die banken, die zijn op die manier gered. Als het straks allemaal weer eh, hosanna gaat en, en ze hebben die leningen terugbetaald, dan hebben we dan hebben we ook niet meer zoveel te kwaken, natuurlijk. Nou, dat ben ik niet met u eens, want uh, het zal zo blijven... dat banken natuurlijk ontzettend belangrijk uh, zijn. En als we dus weer in de fout gaan, uh, reken maar dat dan, uh, wij weer moeten gaan ingrijpen. In die zin zijn banken toch andere bedrijven dan, an, andere soort bedrijven dan een ander groot bedrijf... Uh, Axo of ja. Shell en dergelijke, omdat ze gewoon te belangrijk zijn... de grote banken, niet allemaal, om uh, zomaar over de kop te laten gaan. Dus dat betekent ook, daarom is ook toezicht van de Nederlandse banken op, op, op, uh, op banken... Uh, dat de overheid daar gewoon wel een oogje in het zeil moet houden en de grenzen mag stellen ook aan bonussen. Goed. Nou, u hebt de bankiers gisteren weer gesproken. Het was een tussenrapportage. We wachten op de eindrapportage... en we wachten wat uh, jan Kees de Jager doet, de minister. Want die heeft nu inderdaad gezegd dat hij het misschien al wel in een wet gaat omzetten. Maar voordat het zover is, zullen we er vast nog wel een keer weer over spreken. Ik wil u danken voor de bijdrage aan Stand.nl. Ewart Ehrgang, sp Tweede Kamerlid. Kijk naar de stelling. Een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. Eens 14 procent, oneens 86 het is dus door ruim 1500 mensen gestemd. Elsbeth is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, uh, Hoe oud ben je, Jurgen? Uh, oh <lacht> nou, als je boven de 45 bent, dan uh, ben je gelukkig. En uh, daaronder ben je vaak een beetje somber. Dat is, uh, daar is en, uh, echt serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar hartstikke we, gelukkig. Daar gaan we het over hebben. We gaan natuurlijk ook praten over uh, Egypte. En met name over de vraag hoe uh, die moslimbroederschap nou in elkaar zit. En of ze nou echt gevaarlijk zijn. Een arts en een fotograaf van de Trauma Heli hebben. We daar een heel mooi boek over gemaakt met verhalen van mensen die ooit opgehaald zijn door die heli. Dat zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV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 Van 11 tot 12 in Troskamer breed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hardlopen en fitness doe ik allebei graag.